De activisten komt 500 kilometer, vierkante kilometer bos onder water te staan. Het leefgebied van 40.000 indianen. Uit protest kamperen indianen al dagen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Brasilia. Dan het weer nog. Vannacht vrij helder. Een kans op een paar graden vorst, vooral in het zuidoosten. Overdag zonnige periode en het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Zie al. Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar en jij bleef het! Zie hem! Nog niet verzekt Belevert. Het ritme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 I will always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 l'appelle venise quel drôle d'idée quel drôle d'idée quel drôle d'idée je fondais sous sa voix exquise vous me voyez le cœur Prise en marinière Si elles veulent s'appeler Venise Prenez les dons bien au sérieux N'essayez pas de trouver mieux De trouver mieux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 En de apple sure tastes good Oeh ooh it's a wicked, wicked world Yeah, ooh it's world. Yeah. ooh it's a wicked world Yeah, oeh oeh, it's a wicked world Yeah, oeh oeh, it's a wicked world Het ritme, Het ritme, ritme van ZFM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 My We've got to sacrifice for the children to see a much better life. But all our hopes and dreams depend on what's in there.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal in België dreigt opnieuw een kabinetscrisis. De Vlaamse regeringspartij Open VLD eist dat er voor vanmiddag twee uur een akkoord is over de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. De andere partijen willen meer tijd om te onderhandelen. Tot aan het begin van de nacht is vergaderd over de voorstellen van bemiddelaar De Hane. Hij heeft bestudeerd of het tweetalig kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde kan worden gesplitst in een Vlaamstalig en een Franstalig deel. De coalitiepartijen hebben een verklaring opgesteld die premiële term in het parlement moet voorlezen. Maar de liberalen van de Open VLD noemen die verklaring totaal onvoldoende. Of de partij uit het kabinet stapt is onduidelijk. In de oerwouden van Borneo zijn de afgelopen jaren zeker 120 nieuwe plant- en diersoorten ontdekt. Brunei, Indonesië en Maleisië besloten drie jaar geleden samen het natuurgebied hart van Borneo te onderzoeken en beter te beschermen. Sommige van de nieuwe soorten zijn ontdekt door Nederlanders, zoals een naaktslak met een staart die drie keer zo lang is als zijn kop en een veelkleurige slangensoort. Verder is in Borneo een gigantische wandelende tak ontdekt, een kikker die s'nachts van kleur verandert en een kleine zoetwatergarnaal met een bek vol tanden.